Boortje. Dit is Radio 501. Shining Bright van het derde album van de band Free All Angels. het was de eerste single van dit album. Je luistert naar de carousel op Radio 501. Mijn naam is Sean Buis, wellicht bekend voor de meeste luisteraars van On The Rocks en de Arwin Tobit Show. Dit is mijn eerste uitzending in de carousel en als thema heb ik deze keer Britpop. En we gaan gewoon gelijk verder met de Bluetoons. ...met uh, uh, Slight Return van het album Expecting to Fly. Uh, de Bluto's waren een van de vele bands... ...die in de hoogtijdagen van Britpop uh, op lonens hebben gestaan. En ik kan zeggen dat ik wel heel wat Britpop bands daar voorbij heb zien komen. Uh, we, gaan, uh, oh, we kunnen gelijk doorgaan met uh, een van de grotere namen van de Britpop... ...en dat is, uh, dat is Blur, met The Universal... The future's been sold Every night we're gone And to karaoke songs How we like to sing along Though the words are Het was de fine time van de cast en daarvoor hoorde je Blur met het nummer Universal. En wie dat nummer kent weet dat er een hele mooie clip bij zat... die uh, voor diegenen die het nog niet weet en geïnspireerd was door uh, de film A Clockwork Orange. En de cast, uh, daarvan hoorde je net dus fine time. Uh, dat uh, was de debuutsingle van de band rond uh, de ex laaszanger zanger uh, John Power. En de laas kennen we natuurlijk van There She Goes... Uh, the, uh, Old Change is trouwens het uh, best verkochte debuutalbum in de geschiedenis van uh, Polydor, maar dat even terzijde. We gaan weer uh, lekker door naar uh, een, een van de langst bestaande Britpop-bands en dat is de uh, Divine Comedy en van het album van uh, van het album Casanova ga je luisteren naar Something for the Weekend. <tied> oh. He's funny about ...de uh, Divine Comedy. En mocht je denken van... ...hé, hey, die zanger, waar heb ik die stem eerder gehoord? Dat was bij No Regress... ...van uh, Robbie Williams... ...waar hij samen met New Tenant van de... Boys In het achtergrondje zong zelfs dat, daar is hij niet te, te beroerd voor. Ik kijk even naar buiten en ik zie dat langzaam mijn fiets ondergesneeuwd begint te, te raken. Uh, binnen gaan wij zo direct even luisteren naar een van de meest zonnige clipjes die de Britpop ooit heeft voorgebracht. En dat is uh, Good Enough van Dotchie. Uh, Menswear met uh, zoals ze zelf al zongen, daydreamer. Uh, uh, Menswear was een van de bands die, uh, wat Britpop betreft, meer geïnspireerd was door uh, muziek als die van Wire. Uh, van begin jaren 80 dan de muziek van de uh, Beatles of de uh, Kings bijvoorbeeld. Ik zie op de chatbox dat er uh, al reacties binnenkomen en uh, er wordt gevraagd of uh, Oasis voorbij komt. Dat is een vraag van Richard. Richard, ik zal je niet teleurstellen. Hij komt er gelijk aan. Dat de ocean color scene met Up on the Downside van het album Mechanical Wonder uit 2001. Uh, het vijfde. Uh, uh, Carnap of Wonder was het vijfde album. Uh, Markeren, eigenlijk voor de band een beetje het einde van uh, de Britpop successen. Uh, daarvoor de, hoorde je Oasis met uh, Cast No Shadow van het album What's the Story Morning Glory. En voor wie het nog niet wist. Uh, het nummer werd opgedragen aan Richard Ashcroft, die we natuurlijk kennen van The Verve. Uh, als tegenprestatie heeft uh, The Verve of uh, Richard Ashcroft uh, later bij uh, All Around the World op het. Uh, ...daar volgende album, uh, Be Here Now, uh, meegezongen. Uh, ja, uh, leuk altijd die feitjes. Uh, even iets anders, voor uh, wat later... Uh, ...we zitten nu te luisteren naar De Carrousel. Straks om zes uur kun je luisteren naar Meer Matthijs met uh, Matthijs van der Meer... Klinkt logisch natuurlijk. En vanaf 8 uur tot later in de avond kun je luisteren naar Sunday or Monday. Met wederom niet, uh, gastheer Marks Grander, maar wel met Rogier van Diesveld. En mocht je vragen hebben of uh, wat dan ook, of iets leuks te vertellen hebben, stuur gerust een mailtje naar studio radio501.nl En uh, ja, blijf gewoon lekker luisteren. Vooral zou ik zeggen: we gaan luisteren naar Pulp. Sweet, om uh, bijna stil van te worden... Uh, ...Sweed met het nummer Still Life... Voor die mensen die dachten dat de wereld zou vergaan. Uh, dit was voor mij een beetje de soundtrack voor de mensen die vooral dachten dat de wereld verder uh, zou gaan. Uh, dit uh, nummer was trouwens afkomstig van het album Dog Mid Star uit 1994. Het was het tweede en het laatste album uh, waarop ook Bernard Butler meespeelde, de gitarist. Uh, die horen we later nog in het uh, tweede uur. Uh, we gaan nu luisteren naar uh, Supergrass. was een lang uitro van Supergrass in, van het album In It For The Money, Going Out, was dat. Nou, ik als ik naar buiten kijk, blijf ik toch liever even binnen. En dan ga ik liever uh, even luisteren naar de plaat voor je hoofd. En dat is uh, sinds vrijdag uh, Chris Keys van uh, de EP A New Day, uh, Shadows, van de man uit Belfast. En dan komt hij nu aan. Dit, dit is deze week de Radio for your hope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 nummer was dat, van uh, Bernard Butler, uh, het nummer Stay van, uh, van zijn debuutalbum People Move On, en Bernard Butler hebben we zo, juist natuurlijk eerder ook gehoord bij, uh, bij Sweet, uh, toen hij daar nog uh, speelde. Uh, we gaan, voordat we verder gaan naar Catatonia met Road Raids hoorden we even. Dit is Radio 501. 24 uur per dag, de beste muziek. If Do today Is find peace of mind De Charlatans met The Only One I Know. En daarvoor luister je naar uh, Catatonia met het nummer Road Rage. Uh, zoals je dan wel kunt horen komen ze uit uh, Wales. Uh, ik heb nog heel veel te draaien, dus ik, ik zal het een beetje kort houden, want ik, ja, de, ik, ik wil gewoon zoveel mogelijk laten horen. We gaan gelijk door naar de Inspiral Carpets. Waren de Inspiral Carpets met Saturn V? Een grappig detail om te weten is dat uh, Noel Gallagher van Oasis uh, ooit roadie en uh, technicus is geweest bij de Inspiral, uh, Inspiral Carpets voordat hij uh, zelf met Lime uh, de Oasis uh, oprichtte. We gaan gelijk door naar de volgende en dat is Jesus Jones. Het was Jesus Jones met International Bright Young Thing uit de beginperiode van de, van de Britpop. En uh, Britpop was er in vele smaken en uh, Jesus Jones zat meer in de hoek van de uh, Stone Roses en de Charlatans. Uh, de volgende band die had het uh, meer met uh, de arrangementjes. Wat een hoogtepunt was dat uh, van de Maddox Re Preachers en wat een comeback ook na het verdwijnen van slaggitarist Richie James Edwards. In 1996 uh, werd dit album uh, uitgebracht en het, is een van de, het wordt vaak gezien als een van de hoogtepunten van de, van de Britpop. Uh, een ander hoogtepunt uh, van de Britpop waar we uh, heden te dagen ook nog heel veel naar luisteren is het volgende. Radiohead met Planet Telex van uh, het album The Wands uit 1994. Uh, je luistert naar uh, Radio 501 te bereiken op www.radio501.nl. En als je een mailtje wilt sturen, duw dat naar studio.radio501.nl. En laat weten wat je van deze muziek vindt of gebruik daarvoor de chatbox. Ik uh, ga gelijk door naar de tweede golf, uh, Britpop bentjes. Het is goed? Doe het gewoon mee, hè? Ja? Wat is dit, Dries? Ja, maar wacht een foto of Mag ik mij naar huis nemen om te Hurricane One met uh, Step Into My World. Uh, het grappige is dat uh, de band is opgericht door uh, Andy Bell... van de voormalige uh, formatie Ride, een shoegaze formatie... De, oftewel een schoenstader formatie. In 1999 hield de band ermee op... toen Bell de band verliet om basgitarist te worden bij Oasis... Wat je ook wel een beetje aan de muziek van uh, Hurricane One kunt uh, afhoren. Tegenwoordig speelt hij gitaar in uh, Betty Eye. En dat is weer de band van uh, voormalig Oasis zanger Liam Gallagher. Uh, daarvoor hoorde je uh, Dubstar met uh, I, uh, I Will Be Your Girlfriend van uh, het album Goodbye. Ik ga nog niet weg, want ik ga gelijk door naar... Was a shop with shoes so hot They were sure to blow your mind Running so fast I can taste the past No oh, take me De Seahorses met Love is the Law. De uh, Seahorses, dat is de band rond uh, John Squire die uitgerekend op 1 april, ja, what's in the name of what's in the joke, 1996 de Stone Roses verliet uh, om uh, ja, later de Seahorses op te richten. Uh, de tijd dringt, dus ik ga gelijk door naar uh, het volgende nummer. En dat is een prachtige ballad van uh, Space featuring Cheris Matthews. met uh, Futuring uh, Cherish Matthews van Catatonia met de bellet of Tom Jones. Daarmee ben ik alweer aan het einde beland van de carousel voor deze maand. Uh, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het erg leuk vond. En heel veel plezier uh, straks met meer Matthijs, met, uh, Matthijs van der Weer. Doeg! Radio 501 501, The heartbeat of internet radio